Welkom bij 2 uur ZFM Jazz. U hoorde Soulmates, een nummer van 6 minuten en 32 seconden. En dat werd vol muzikale enthousiasme gebracht... ...door Ben Webster tenorzak, Joe Zemeno op piano... ...Web Jones op de cornet, Sam Jones op de bass... ...en Richard Davis op de bass en Philly Joe Jones op de drums. Niet alleen Soulmates, maar hier zitten 2 uur lang Jazzmates. En dat is Spoor. ...en Fred Kroonsberg. En ik heb gisteren twee langspelplaten gekocht. En ik heb nog nooit iemand zo enthousiast gezien... ...over de nummers die daar op stonden. <laughs> en ja, ik kan het toelichten. Maar luisteraars, als Adam dat doet... Dan weet je dat dat met enthousiasme ja, ja. wordt gebracht. Ja, het is niet te geloven dat als je zondagmorgen even binnenkomt op het troosteloze Garcersplein. dat daar twee platen liggen van uh, de Ramblers. met opnames van 1929 tot 1962. En ik heb hier zo, Ik heb de hoes in mijn handen. En daar staat op: uh, uh, De Ramblers uh, in 1935. En uh, met als. ...als gast... Uh, in Holtkus, de Amerikaanse saxofonist... ...die eigenlijk toen in die tijd... Uh, ...de saxofonist was in Amerika. En die was natuurlijk overgekomen... ...naar Europa, omdat het ja... ...voor de donkere mensen in Amerika... ...niet zo best was om daar te blijven. Maar goed... Uh... Met zang van Annie de Reuver. Ja, ze leeft nog steeds, uh, luisteraars. En zij gaat voor u zingen. En u hoort het prachtige orkest, de Ramblers op de achtergrond. Van Theo uden Met Marcel Tielemans. Met George van Helvoort. Uh, met André van de Oudera. En Kees Kradenburg. Senior met Wim Popping. En Annie de Reuver gaat voor u zingen. I only have eyes for you. Let us fall out tonight. I don't know if it's lovely or... Amen. de Reuver, is dit natuurlijk heel, was dat natuurlijk heel wat anders. <lacht> U hoorde Henk uh, Mobley uh, op de Noordsax. Hank Mobley, de, de meest ongewaardeerde Sox, Amerikaanse saxofonist, geboren in 1930. Groeide op in, uh, in New Jersey en kwam toen hij 19 jaar was, kwam hij in, uh, in New York terecht en vond de aansluiting bij de, de Bob-generatie uh, Dizzy Gillespie en en en en en en Kelly, Lee Morgan en noem maar op, Freddie Hubbard en uh, speelden zich daarmee uh, in de in de scene. Uh, Hank Mobley is een uh, een fantastische saxofonist. Hij uh, heeft uh, en natuurlijk bij Art Blakey in de, in de Jazz Messenger Society een tijd lang, in de 60e jaren. Hij uh, was dus ook een, een, een, een, een romanticus die dus uh, een prachtige lyrische toon voortbracht en kon zwingen als, uh, als de beste. Hij heeft uh, heel veel CD's uh, heeft hij gemaakt, maar, of een plaat gemaakt, maar één CD is eigenlijk bij iedere jazz-liefhebber in, in, in, de, in de discotheek. Uh, dat is de cd die in 1960 opgenomen is. En dat is Soul Station. En u hoorde net uh, van de cd uh, This is a Dick of You. Dat is een, een, een, een compositie ook van, van Hank Mobley. Hank Mobley, uh, van de CD Soul Station, een van de prachtigste CDs in de Nederlandse jazz of in de Amerikaanse jazz geschiedenis, met Paul Chambers op bas, Art Blakey op drums en Winnie Kelly op piano. U hoort nog een stuk en dat stuk dat heet If I Should Should Lose You. Ja, u hoorde het kwartet van een van de belangrijkste Amerikaanse saxofonisten uit zijn tijd, Henk Mobley, die in 1986 overleed en eindigde als schoonmaker op Grand Central Station in Manhattan. Dat was de, het drama van Henk Mobley. We gaan terug naar iets vrolijks, want we hebben natuurlijk nog steeds plaat de platen in mijn hand van de Ramblers, waar we mee begonnen. En de Ramblers, dat was een. een nou ja. De, de, de mensen die de leeftijd hebben. de luisteraars die de leeftijd hebben. van, van de presentatoren van dit programma. die kunnen zich dat wel herinneren. Uh, de Redlers hadden had iets, iets heel leuks. Die hadden wat nummers en daar vertelden ze een verhaaltje. En uh, nou ja, ik zal allemaal nog wel herinneren. Uh, bijvoorbeeld het liedje van uh, Wie is Loesje? Uh, Loesje is het meisje van de drummer van de band. Is weer opnieuw uitgebracht, hè? Is weer opnieuw uitgebracht, ja. ja. <laughs> en. Uh, en dan hadden we ook nog dat van Pietje Swink, die voor de rechter moest komen. En een hele, een hele rechtsspraak werd gehouden op de plaat. Dat was natuurlijk ook fantastisch. Maar op deze plaat staat ook zoiets. En dat is een nummer. En dat heet van, van, van Jackie Bulderman. Ja, van van Janders natuurlijk. Meneer de Baron is niet thuis. En dat gaat uh, Wim Popping, hoort u. En uh, als butler. En George van Helvoort, Frits Reinders en André van de Oudena. Hoort u als leveranciers. Het Hof van Holland in 1940. De Ramblers. Meneer de Baron is niet thuis. Hij is nu al wekenlang van huis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 Van de whisky, de rum en advocaat, ga eens vragen hoe we met betalen staan. Meneer de Baron is niet thuis, hij is nu al weken lang van huis. Hij maakt een expeditie naar het Noordpool, de Baron, is al weken lang op reis.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 Hij hey, met een expeditie naar het noord ijs De Baron is al weken lang op reis Zeg James, Dear James Ga meneer de Baron eens halen Van James, beste James kwam meneer, de Baron is betalen Ik ben oom Kees uit Canada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 met Nora Jones, met Shoot the Moon en daarvoor hoort u nog Remember Hank Mowgli in mijn hand, een uh, heerlijk cd met verschillende nummers en ook dit programma kenmerkt zich door een soort springgebeuren van heden naar leden en, uh, leden en uh, de toekomst en ik heb hier in mijn hand een prachtige cd met een uh, nummer van de Bantu Biko Street het nummer Zinferia da When you get those eyes, oh gosh, I'll oh, get up. I'd get so lit up. Gosh, I'll oh, get up. I'd get that size. Oh god, gee. When you turn the heaters on, whoa, is me. Got to put my cheetahs on. Ajeebus, cleavers. When you get those cleavers. Oh, those weavers had to give them a Oh, where'd you get those eyes? Oh, jeebah, jeebah, jeebah, jeebah, jeebah, jee Cheapers Creepers van de Ruby Armstrong, de prachtige, sentimentele de klanken van de, de Klemmerler Orkest. Het originele Klemmerler Orkest, de, nog de, de echte oude opnames. Het orkest wat uh, heel de United States in de oorlogsjaren in verroering bracht. En ook natuurlijk in Europa de Amerikaanse soldaten ondersteunde om ons te bevrijden. En we gaan net voor de... Voor het nieuws van 11 uur kunnen we nog even luisteren naar nog zo'n prachtige Van Clay Miller. In de boet!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 Volgens de hoofdredacteur van Charlie Hebdo zullen de karikaturen degene schokkeren die gechoqueerd willen worden. De politie heeft de veiligheidsmaatregelen rond de redactie van het tijdschrift opgevoerd. Vorig jaar november werd er in het kantoor brand gesticht nadat het weekblad de Deense Mohammed Cartoons publiceerde. De Franse moslimraad roept Franse moslims op zich niet te laten provoceren. In Den Haag is zondag de verzetsman Pierre-Louis Baron Donny